11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De menigte is uitgelaten, nu ook Mugabe's, Mugabe's eigen partij vindt... dat hij niet langer aan de macht kan blijven. Tegenstanders van Mugabe, maar ook mensen die hem tot voor kort trouw waren... eisen zingend en dansend zijn vertrek. Tot gisteren was niet duidelijk wie aan welke kant stond. Nu wordt iedereen opgeroepen om te komen demonstreren. Het leger van Zimbabwe nam woensdag de macht over... om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven om hem op te volgen. De Libanese premier Hariri is in Parijs aangekomen. Hij was uitgenodigd door de Franse president Macron... na de turbulente ontwikkelingen van de afgelopen weken in Libanon. Hariri was zijn land ontvlucht naar Saoedi-Arabië... naar eigen zeggen omdat hij met de dood was bedreigd. Sommige bronnen zeggen dat Saoedi-Arabië hem heeft gedwongen op te stappen...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 Op de klimaattop in Bonn zijn vanochtend vroeg de onderhandelaars het eens geworden over de uitwerking van het akkoord van Parijs. De top zou eigenlijk gisteren worden afgesloten, maar de onderhandelaars van de 195 landen hadden meer tijd nodig om tot een slotverklaring te komen. De discussies gingen vooral over de geldstromen van de geïndustrialiseerde landen naar ontwikkelingslanden. En ook zijn afspraken gemaakt over een stappenplan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het weer, vooral in het noorden meer bewolking en kans op een bui. In de rest van het land schijnt vanochtend nog geregeld de zon. Vanmiddag trekken vanuit het noorden buien over het land. Het wijt daarbij stevig en het wordt zo 9 graden. Morgen droger en wat meer zon. Dit was het NOS Show. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat het de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daardoor is bij Lexmond één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh <gasps> We Het tweede, tweede uur is uh, begonnen. We hebben uh, lang gepraat met de VVD en dat is uh, goed om een aantal dingen uh, door te spreken. Uh, hopelijk komen ze nog een keer terug, want inhoudelijk over het programma daar is best nog wat over te praten. In het tweede uur hebben wij een kwartaalgesprek met uh, wethouder Gerard Kuipers. En daarna komt Hans Hogendoorn, update Bedrijven Terrein Noord, wat bestemmingsplan wat aangenomen is. En uh, als laatste praten wij met Tasty Corner, de winnaar van de Ondernemer ah, dat van het jaar. En daar gaan we het ook even met uh, meneer Kuipers over hebben, Gerard. Uh, als eerste, het blijft natuurlijk als punt 1a, want uh, Martijn die staat daar nog te kijken. <laughs> Uh, hoe zit het met die tegenprestaties? Ja, dat is een aardige. Dat staartje pakte ik net nog even mee. Nou ja, dat is heel simpel. We hebben een verordening op de tegenprestatie uh, aangenomen, al een aantal jaren geleden. Dus de bedoeling is dat uh, mensen die een uitkering hebben en die niet op dit moment in een proces richting werk zitten, dat die een tegenprestatie moeten doen. Daar zit ook meteen een deel van de crux. Een hoop mensen zijn natuurlijk bezig om richting werk te gaan. Dat is ook de hele inzet. Uh, en tegelijkertijd, dat hebben we destijds ook al besproken, uh, het, het is ook een kostenintensief traject om mensen uiteindelijk een tegenprestatie te laten doen. Uh, er moet op een bepaalde plek iets Gedaan worden. Wij ja. hebben in Zand voor het buurtbedrijf. We zijn hartstikke druk bezig om op die manier daar richting aan te geven. Uh, maar het betekent eerst dat we eigenlijk iedereen moeten spreken, moeten kijken wat ze al doen. Een hoop mensen doen al vrijwilligerswerk. Dat valt in principe onder de tegenprestatie. Dus we... Wordt er al tegen gepresteerd? Ja, zeker. Maar even voor de duidelijkheid, een hele hoop mensen die in zo'n situatie zitten doen al een hele hoop voor de ja. samenleving. We hebben toen ook al gezegd dat valt onder de vrijstelling. Dus het is meer wat mij betreft ook een, een kwestie van goed in kaart hebben. Wat doet nu iedereen? Welke mensen doen nog niks? Welke mensen zitten op dit moment in een uitkering ook op, niet op, op, op weg naar werk? Mm -hmm. Dat brengen we in kaart. Ja. Daar zijn we een postje mee bezig. Maar die mensen spreken we ook allemaal eens in de zoveel tijd daar, daarover. En uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat een hoop mensen hele goede dingen doen. Maar we moeten absoluut toe naar een systeem waarbij dat ook echt afgedwongen wordt. Dat je het ook een beetje goed in kaart hebt. Het is de landelijke wetgeving en ook de wens van Den Haag dat we het zo doen. We hebben in ieder geval in Zandvoort niet gezegd, wat op andere plekken ook wel gezegd is: van nou we doen het niet. Want het is te duur. Of hè, we vinden het eigenlijk uh, uh, zinloos. We hebben gezegd we willen het wel. Alleen het, het kost ook even tijd om het te organiseren. Ja, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat mensen niet gemotiveerd. Zijn, ...dan heb je daar meer last van met de begeleiding, dan als mensen wel gemotiveerd zijn. Ja, het creen. kost het absoluut geld, jongens. Dat is heel simpel. Al dit soort trajecten kosten gewoon ook inzet. En, niet, niet gemotiveerd zijn is geen reden. Is nee, dat is geen... geen nee, maar nee, nee, maar volgens mij bedoel je wel. Ja. Dat, dat, ja, dat, jij dat bedoelt ben, ook, dan, dan kost het ook weer meer ja. uh, inzet om die mensen uiteindelijk die tegenstrijd ja, te doen. Maar daar gaat het volgens mij minder om. Ik denk wel dat het beeld duidelijk moet zijn, uh, want ik weet dat dat politiek ook wel eens anders wordt neergezet. Er zijn ook gewoon echt een hele hoop mensen die zonder die verordening ook vrijwilligerswerk doen, bij de voetbal helpen, op allemaal andere plekken. Maar die mag je meetellen? Natuurlijk. Uh, dan en dat doen we dus ook. We gaan even naar het, uh, het hotste item van Zand voor het ogenblik. En ik, ik heb er nog wel een paar hoor. Dus ik wil uh, uh, eigenlijk wel een beetje uh, kaderen. Uh, het onderzoek naar de haalbaarheid van de Grand Prix. Ja, je begint dat te lachen, maar je bent nog niet klaar. Uh, is, uh, is omarmd door iedereen. Iedereen staat te juichen en te doen. Uh, dan wordt er een verzoek gedaan uh, door iemand uit de Tweede Kamer uh, richting de Sportraad. En de sportraad zegt, nou daar willen we ons nog niet over uitlaten, want het is nog niet duidelijk genoeg. Uh, een van hun opmerkingen was, laat ze eerst maar eens met uh, de organisatie praten die dat allemaal regelt. Dat is dus vraag 1. Hebben jullie al uh, contact gehad met de organisatie die dat allemaal regelt? En dan praat ik natuurlijk niet over het circuit, maar over de overkoepelende organisatie die Formule 1 organiseert. Um, hebben wij contact met die organisatie? Ja. Uh, is dat het contact wat jij bedoelt? Praat je al over die, die, die Formule 1 en de terugkeren van? Nee. Uh, hey, ik wacht over het in de eerste ja. gesprek. Dat is voor mij belangrijk. Nee, maar wij zitten nu in een proces, laat dat duidelijk zijn, waarin we echt met elkaar, ook met het circuit aan het kijken zijn. Wat zijn de volgende stappen? Mm. En dan, dan ben je een beetje afhankelijk van wie, uh, hoe reageert. Uh, de minister heeft nu gezegd, nou, ik zie dat als een interessant onderzoek. Het is een belangrijke bouwsteen. Uh, maar de minister heeft wel gelijk als hij zegt, het haalbaarheidsonderzoek zegt iets over het geld dat zou moeten worden betaald aan die Formule 1 organisatie. We hebben gerekend met een bijdrage van 20 miljoen om te kijken, wat betekent dat dan voor die business case? Ja, die Minister, nee, de minister heeft het ook gelijk, ben als, ik, als ik het af Ja, je het maken, maken, maar ik kom toch terug op de vraag, want ik heb nog geen antwoord. Ik heb volgens mij heel duidelijk gezegd, ja, we hebben contact. We maar dat, dat, betekent, dat betekent niet dat wij nu al praten uh, over uh, zeg maar bedragen en terugkeren op de manier waarop jij, denk ik, bedoelt. Nee, dat bedoel ik niet. We hebben contact met die organisatie okay, natuurlijk. Dan, uh, ja. Dat, dat, dat lijkt dus. me ook niet meer dan logisch, want je okay. ziet ook dat er op allemaal plekken, uh, wordt er natuurlijk over gesproken. Dat gebeurt in de media, dat gebeurt tijdens de afgelopen ja. wedstrijd in Brazilië. Uh, maar ik, ik, ik wilde wel even nou, iets afmaken, nou, want je vraag zag er ook een beetje op die manier minister zegt er nu iets ja. over. De minister die, die ziet in dat rapport natuurlijk ook dat het gaat over een, uh, een bedrag van rond de 20 miljoen die betaald zou moeten worden. Nou, daar moet uiteindelijk over onderhandeld worden. Um, en dat de minister dus zegt van nou ik leg het pas aan de sportraad voor als ik echt de hele business case gewoon zie. Van dit is wat ze moeten betalen. Dit is wat we nog nodig hebben. Dit is wat bedrijfsleven betaalt. Uh, dat kan ik op zich best begrijpen hoor. Als ik heel eerlijk ben. Het, het onderzoek zelf, dat zeg ik wel eerlijk. Ik had liever gewild dat hij heel Nederland blij had willen maken. Het onderzoek is wel uh, geschikt om door de sportraad onderzocht te worden. Maar goed, ik hou hem ook een beetje aan de volgorde die andere beslissers, die ook in dat proces belangrijk zijn, is... uh, aan willen houden. Ik kan de minister niet dwingen het anders te doen. Nee, dat is duidelijk. Uh, er wordt wel uh, dit kost dit en dat kost dat. Wordt er ook wel eens gepraat over wat dat nou eventueel op zou brengen voor, uh, voor Zandvoort en omstreken? Want dat nou, dat ja, sterker nog, dat staat in dat haalbaarheidsonderzoek ja. heel mooi beschreven. Precies op de manier waarop de minister het ook wil zien. Uh, 57 miljoen voor het hele land. Uh, niet onbelangrijk. Oprengst. want Opbrengst. En dan, en dan, maar je moet je wel bij opbrengst altijd bedenken. De opbrengsten landen vaak bij ondernemers. Die betalen trouwens ook weer belasting. Dus het komt ook wel weer voor een deel bij het Rijk terug. Uh, maar als we het hebben over bijvoorbeeld wat moet erbij uh, als het bedrijfsleven en het circuit zelf niet allemaal kunnen ophoesten. Uh, dan ga je een afweging maken tussen dat soort dingen en die 57 miljoen is heel belangrijk voor zandvoort voor de duidelijkheid ook meer dan 30 miljoen hè? deel land natuurlijk bij het circuit omdat het gaat om ticket ticketprijzen uh, maar we zien ook bij de regio, we hebben het onderzoek ook zo ingestoken... dat je kunt zien wat de regio nu al krijgt, dus zonder de Formule 1. Ook rond de 40 miljoen. Dus dat zijn wel hele serieuze bedragen. Ja, de, de, de spin-off van het circuit. En als je net als Cor uh, en ik ook nog de laatste paar krompies uh, hebt meegemaakt... Uh, is er toch de hele week uh, elke dag wat te doen in Zandvoort. Mensen komen hier gewoon voor een heel weekend. Dus die eten en die drinken en die vertieren. Dus de opbrengst voor Zandvoort zou ook uh, goed zijn. Nee, dat is waar. Maar je ziet uit het onderzoek ook dat de opbrengst voor bijvoorbeeld een metro de Poolregio ook heel groot is, dus, want je ziet dat hotelprijzen verdubbelen. Uh, die schaarste die je in hotelkamers krijgt, heeft natuurlijk wel zo'n effect. Je ziet dat mensen ja. natuurlijk overal uh, slapen, eten, mm -hmm. drinken. We vrienden er met z'n allen een hoop geld aan. Ja, ja dat is een feit. Dus wij werken gewoon door naar een uh, Formule 1 en Zandvoort. Stap voor stap. Stapjes voor stapjes. Ja. Ja. Het, we dus hebben het fundament de... staan, maar we moeten het gebouw nog wel neerzetten. Ja. ja. Kort. Wat, wat mij een beetje opviel in de hele discussie in de media, is dat er ineens ook uh, assen gaat oppoppen, als een plek waar ze dat ook graag willen. Ja, nou heeft de minister daar ook wel iets over gezegd ja. in datzelfde antwoord. Ja. Uh, namelijk dat die geen haalbaarheidsonderzoek doen. En ik lees af en toe ook al, als wij in het nieuws komen, dan zie je As ook meteen in het nieuws komen. Die, uh, die, die reageren eigenlijk altijd wel. Ik zie het zelf overigens niet als een soort competitie als ik heel eerlijk ben. Ik zou het fantastisch vinden als we uh, in Nederland weer een Grand Prix hebben. En die, wat mij betreft kan hij maar op één plek. Dat is in, uh, in Zandvoort. Als ja. is een motorcircuit. En ja, dat moet je ook zo halen. Nou ja, en dat zij ja, vervolgens zelf... daar iedere keer op reageren. Dat mag wat mij betreft. Ik, ik zie uh, uh, simpel gezegd, als ik alles in de media een beetje analyseer en ik hoor terug wat ik via andere kanalen hoor... ...dan is Assen uh, uh, aan het nadenken... ...en zijn we echt nu wel een hele stap verder. Deze discussie... ...die, uh, die komt ongeveer... ...als je F1 roept, komt die terug. Om bij elk set uh, oh, die een uh, doet... ...zie je Assen ook een set doen. Zeker, ja. Van het circuit gaan wij naar het opknappen ...van de boulevard en het Vervenemaplein. Uh, omdat uh, het daklek was... ...en uh, toch helemaal kaal gemaakt moest worden... ...is er een plan ontwikkeld... ...om dat te vervraaien... Uh, Hoe ver zijn we daarmee? Nou het loopt, plan loopt al. Het plan loopt al. De raad heeft het bekeken, heeft ook gezegd: gaat u vooral door. Uh, de bewoners in het gebied zijn hartstikke enthousiast. Het wordt, een, uh, het wordt een prachtig plein met een, een hoop duin. Dat willen we graag weer terug op de boulevard. Uh, maar ook nog met een, een stukje functie. Er kan eventueel nog uh, kleine marktachtige dingen kunnen erop. Uh, maar ik merkte bij de bewoners ook op de bewonersavond een heel breed draagvlak. Uh, dus wij gaan als college door en uh, het begin uh, moet, nou ik geloof, in maart gemaakt worden met de herenrichting zelf. En de bedoeling is dat die dan uh, voor de zomer dat ook echt klaar is. Je haalt de buurtbewoners aan. Uh, dan kom ik op uh, de kiosken. Ja. Komen die ook terug? Want daar was. Nou, Zeker. Er was niet heel veel over Maar er werd wel. Uh, ja, we hebben, we hebben gezegd uh, met de kiosk, we doen het bewijs van proef voor drie jaar. Uh, komend jaar is het derde, het is het derde jaar. jaar ja. Ja. En de bedoeling is dat we daarna de grote stappen gaan zetten met de boulevard. Nou, jullie hebben ook gezien dat we een strategische investeringsagenda uh, hebben ingericht als college. Het gaat met de financiën van de gemeente behoorlijk goed. Heel erg goed zelfs. Dus we hebben weer een hoop geld uh, wat we kunnen reserveren, wat een aantal jaren geleden ook wel anders was. En dat maakt ook weer dat we kansen hebben om, om dingen aan te pakken. Dus de bedoeling is dat de rest van de boulevard de komende jaren ook uh, opgeknapt wordt. Ben je voor uitbreiding van die kiosken? Uh, ik weet niet of, of ik er nou zozeer voor moet zijn. Wat, wat ik zelf heel belangrijk vind is dat we wat reuring op de boulevard willen hebben. Je ziet dat onze functies echt op het strand liggen. Mensen lopen over de boulevard naar de strandpaviljoens. Dat is hartstikke goed en belangrijk. Maar je merkt ook dat mensen iets missen op de boulevard. Uh, en dat je dus dat flaneren wat je daar ook graag doet, dat dat, dat dat eigenlijk gewoon niet gaat. We hebben bijna geen plek op de boulevard waar iets anders te doen is dan een bankje en een uitzicht op zee. Daar kun je heel erg van genieten hoor. Maar het is ook wel prettig als er wat meer te doen is. Ja. En, die, en die, ik, ik merk wel dat de proef die we hebben gedaan met die kiosken, die werkt wel. Mensen vinden het leuk. Ik hoor ook geluiden van mensen, ook af en toe in de raad, van ja, kan dat nou niet mooier? En dan zeg ik meteen, ja dat kan, maar dan heb ik meer geld nodig. Mooi, kost geld. Ja. In... Uh... In een aantal badsplaatsen in het buitenland en ook in, uh, in Nederland, zie je zo tegen een uur of uh, in, in de zomer dan, hè, om een uur of vier, vijf reuring komen op de boulevard. Hè. Er worden kraampjes uitgezet en dat gaat dan zo tot een uur of uh, ja. negen, tien. Is dat iets verzand voor? Zandvoort? Nou, we proberen natuurlijk met die zomermarkten die we hebben, die ook vaak wel wat tot, tot wat laat staan, precies dat, op, ja, op de boulevard, proberen we precies dat te doen. Um, ik, ik moet je wel eerlijk zeggen, de meeste van de uh, voorbeelden die jij noemt, die zijn vaak op plekken waar het tot een uur of elf hartstikke lekker weer is en uh, midden in de zomer en uh, vaak een beetje Zuid-Europees. Nou, we doen ons best, dus we hebben wat palmbomen neergezet. We proberen die ja. markt te organiseren. Maar het moet ook rendabel zijn. Je hebt marktmeesters nodig die zeggen, we gaan het organiseren. En uh, afgelopen jaar hebben we, ik geloof, acht van dat soort markten gehad. En daar, mm -hmm. werd, daar werd ook enthousiast op gereageerd. Dus wat mij betreft, uh, absoluut. Nou, maar jij okay. bedoelt waarschijnlijk, Ben, uh, langs de boulevard is hele rij kraampjes. Dat je echt een soort marktstraat gaat krijgen. Ja, de... maar dat, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Nog los van uh, wat we nu met de kiosken eigenlijk doen. Uh, we hebben wel ge... En we hebben ook met de proef gekeken. naar nou, Is er ook behoefte aan? Met andere woorden zijn er ook ondernemers die zeggen. Nou, ik ga dat doen. Ja. Ja, je ziet wel meteen de ondernemers in het dorp bijvoorbeeld. Die zeggen ja, ik moet daar wel iemand gewoon de hele dag hebben uh, staan. Dat kost natuurlijk ook geld. Ja. Het moet ook wat opleveren. We hebben afgesproken. We willen niet in de weg zitten van de venters en de standplaatshouders. En de paviljoens beneden. Dus we willen niet dat er, dat er, dat er extra horecaachtige dingen op de boulevard komen. Nou, met dat soort beperkingen uh, zit je wel meteen een klein beetje geharnast in wat je kunt. Dus dat vraagt, als we dat zouden willen in antwoord, dan vraagt dat echt om een, een herbezinning op het beleid wat we hebben. Oké, okay, van het strand van na, naar het toerisme weglatend is er een onderzoek economie uh, niet betreffend hebben op toerisme. Hoe loopt dat? O, dan moet ik even nadenken welk onderzoek dat is. Ik ken een paar onderzoeken die we hebben. Je zat erbij bij de bewonersavond. En het ging over economie ja, ja. in Zandvoort. Nou, het is geen onderzoek. We zijn een visie aan het maken. Een visie ja, aan het maken. We zijn okay. een visie aan het maken voor het niet-toeristische deel van de economie. We hebben in Zandvoort eigenlijk uh, traditioneel altijd de focus op het toerisme. Dat ja. is ook logisch. Het is het grootste deel van onze economie en ook de werkgelegenheid. Het is heel dominant. Maar we hebben ook een ontzettende hoop andere bedrijvigheid. Uh, nieuw Noord, uh, net een nieuw bestemmingsplan. Nou, daar gaan jullie zo nog over praten. Maar ik ben veel op werkbezoek geweest de afgelopen ja. jaar. En ik wil ook terug horen van ondernemers. van Waar loop je nou tegenaan? Nou ja, dan ga je op werkbezoek daar bijvoorbeeld bij de gezondheidspraktijk die daar nu zit. Hè, van een tandarts, en een fysiotherapeut en een hele hoop andere. Hartkliniek zit er nu. En dan hoor je ook echt terug van partijen. Van ja, we hebben jaren gezocht naar een locatie. Die konden we niet vinden. Het was moeilijk om met de gemeente zeg maar, vaart te maken om een flinke locatie neer te zetten. Nou, je hebt een hele hoop uh, middenkleinbedrijven, zzp'ers. Uh, en dan even niet de retail in het dorp, niet de horeca daar. Maar gewoon de bedrijven, de notarissen, uh, de zorgverleners die ook in Zandvoort een basis hebben. En ik wil ook graag voor, voor die partijen een, uh, een beleidsmatige basis. Waardoor we ook wat makkelijke keuzes kunnen maken. Want daar worstelen we nu echt serieus uh, af en toe mee. Je noemt er een paar op die, uh, dat is zeer economisch. Ja. Uh, Hartkliniek en de zorgcentrum zijn ook economisch. Ja. Eigenlijk wordt er heel snel aan voorbij gegaan. Hè? Want op het moment dat je uh, iets roept in Zandvoort, is het toeristisch. Ja, maar dat is nou precies waarom ik heb gezegd. Ja. En ik startte als wethouder. Ja. Uh, ik vind ook dat we naast het toerisme moeten kijken naar die andere sectoren. En even plat gezegd: de discussies die we was eens hebben over hoe bestemmingsplannen hier moeten functioneren. Uh, als jij een praktijk hier nu hebt uh, en je hebt een bepaald kantoor. en je bent aan het groeien omdat je omzet groeit. Uh, goed voor jou, maar dan wil je ook een locatie in Zandvoort hebben waar je kunt doorgroeien. Nou, we zitten in een schaarse omgeving. Als wij het dan niet goed vinden in een bestemmingsplan. dat hmm. er in die buurt waar dat vaak dan zit, uitgebreid kan worden, dan raak ik op dat moment gewoon die bedrijvigheid kwijt. Nou, dat wil ik in kaart hebben, daar wil ik over nadenken. Ik wil ook dat onze kinderen op termijn natuurlijk ook gewoon in antwoord hun werk kunnen vinden. Dan moet je dus beide economieën hebben. Ik ga terug naar... Het laatste onderwerp, want we moeten straks nog met de bedrijventerreinen praten. En natuurlijk met de winnaars van het ondernemerschala. Zeker, overleggen. heel belangrijk. Uh, je was aanwezig, je hebt ook gesproken. Ja. Uh, heb je daar ook mensen gezien die niet toeristische economie bedrijven? Um, ja, ja, ik kom absoluut ook mensen tegen die niet toeristische economie bedrijven. Alleen in Zandvoort hebben we wel de neiging. Nou heb je het nu even over Tasty ja. Corner, jouw prijswinnaar straks. Die zit in Noord. Ja. We werken vreselijk hard daar. Ook in allemaal zeg maar, maatschappelijke functies. We maken uh, voedselmaaltijden uh, voor uh, oudere mensen. Bezorgen dat. Het heeft niet zoveel met de economie te maken. Nee? Uh, is wel heel belangrijk. hebben daar een hele belangrijke dragende functie uh, hmm. op die plek. Uh, het gaat economisch heel goed. We zitten inmiddels weer op een miljoen. Uh, of weer. We hebben er nog nooit gezeten. Voor het eerst zitten we op een miljoen uh, uh, biz-, uh, uh, overnachtingen in Zandvoort. We zijn begonnen een aantal jaren geleden rond de 800.000. Ze dus we zitten stevig in de lift. Maar ik vind ook dat al die andere bedrijven. ...bedrijven in Zandvoort die hele belangrijke functies hebben... ...dat die politiek ook gewoon gezien moet worden. Zit bij dat miljoen ook Centerparks? Daar zit ook Centerparks bij, ja. Dat is altijd. Okay. Ja. Dat, is, dat is voor de duidelijkheid ook een hele aardige. Dat is een van de belangrijkste. Nou, die hebben er uh, 700.000 ongeveer. Dus uh, 550, uh. geloof ja. ik. Maar het is, het is fors. Maar ook daar zie je wel uh, ook de, de uitbreiding van hotels. Hè. We hebben ja. een aantal nieuwe hotels gekregen de afgelopen jaren. Uh, wij leven gewoon van uh, zeg maar, uh, het toerisme. Ja. Uh, maar niet onbelangrijk. Voor mij als wethouder economie mag je verwachten dat ik een wat bredere blik heb. En uh, nou ja, dat proberen we in ieder geval te doen. Ja, dat, uh, dat lijkt me duidelijk als wethouder van de totale economie. Daar kan je natuurlijk niet alleen maar één kant op kijken. Nou, in het verleden is desondanks toch altijd zo gedaan. Dus ik, het is ook wel een koerswijziging die ja. we nu inzetten. Van joh, breder kijken. Oké. Okay. Gezien de tijd nemen wij afscheid van wethouder Kuipers. Ontzettend bedankt voor uh, het gesprek en de uitleg. En over drie maanden zien we u weer. Succes heren. Dank u wel. Het uh, tweede onderwerp van dit uur uh, hangt natuurlijk ook een beetje aan uh, politiek vast. En we gaan daar proberen toch een beetje buiten te blijven, maar ik moet toch even terug. Hans Hovendoorn, voorzitter Bedrijf Zijn Noord, welkom. Dank u wel. Het Dank u wel. bestemmingsplan is uh, aangenomen met 7 tegen 10 stemmen. Ik heb het gezien. Um, dat maakt jullie reuze blij. Ja, daar zijn we heel blij mee. Heel blij mee. Want het was nog een beetje tricky of het uh, alles niet uh, uitgesteld zou worden. Die... Nou, ja, waarom zou men dat uit moeten stellen? Ja, nou ja dat ging om, een, uh, om een, uh, overeenkomst tussen, een overeenkomst die gesloten wordt uh, tussen het gemeentebestuur met de exploitant van het uh, nieuwe trein. En uh, nou, daar stonden wat zaken in die ik zelf allemaal nog niet weet. Want het is, uh, het is in, uh, in vertrouwen verteld aan de raadsleden. En euh, nou daar stonden een paar, kennelijk een paar dingen in waarvan als het een het paar aastleden zeiden... het is, het vaak financieel, toch? Ja, inderdaad. Het gaat natuurlijk ook over geld. Wat die uh, ontwikkelaar moet betalen voor die grond. En uh, wij zijn natuurlijk buitengewoon benieuwd wat wij moeten betalen voor die grond straks. En als ik zeg wij, dan bedoel ik de ondernemers die belangstelling hebben voor dat terrein. En dat zijn er nogal wat, denk ik. Ja, um, voor de duidelijkheid hè, en voor de mensen die er nog niet zo erg in zitten... Een bedrijventerrein Nieuw-Noord, of Noord zoals je het wil noemen... dat begint eigenlijk bij de brandweerkazerne ja. en loopt helemaal door... We tot het eind van de, de Kringhondstraat. Ja, inderdaad. Nou, er staan tot, ook wat woningen wat tussen. Dat is een, een kilometer lang ja. gebied. En er zitten, woningen tussen. er zitten woningen tussen. Er zitten bedrijventerreinen tussen. En wat we gezien hebben de afgelopen 20 jaar is dat zich... Uh, uh, met name op het bedrijventerrein uh, mensen zijn er gaan wonen. Er, zijn, er is eigenlijk weinig uh, beleid gevoerd om... Ja, omdat is behoorlijk met elkaar in, in verband en in evenwicht te brengen. Er waren allerlei uh, mensen die daar gingen wonen zonder dat er eigenlijk een uh, behoorlijke woonvergunning was. Er waren bedrijven die uh, daar uh, boos om waren, want die hadden er last van met hun bedrijfsvoering. Maar ja, er waren ook zes bestemmingsplannen en die bestemmingsplannen waren allemaal van op het laatst. Hoe lang, <coughs> hoe lang is dat gebeurd? Die, uh, ik, ik heb geprobeerd dat terug te krijgen, die ja. aantal bestemmingsplannen, maar ik kon er niet achterkomen. Uh, wanneer liep het laatste bestemmingsplan ongeveer af? Het laatste bestemmingsplan is uh, uit mijn hoofd over twee, drie jaar, twee, drie jaar geleden afgelopen. Nou, okay. Van de zes, hè? Ja, ja. Dus het werd hoog tijd dat er eens een nieuw bestemmingsplan kwam. En uh, de afgelopen twintig jaar, want ik ben zelf nog hier acht jaar wethouder geweest. In mijn tijd gold het al, begrijp je? Toen praat ik over 1998. Ja. Dus het heeft jarenlang. Uh, een bron van ergernis gevormd voor en de gemeente en de ondernemers en de burgers. En daarom zijn we nou zo verschrikkelijk blij dat er nu iets ligt. En als we daar, en niet, zij, wij, nee wij met elkaar in Zandvoort, nee. de burgers, de gemeente, de ondernemers. Dan kunnen we echt iets prachtigs van maken. Het is een, uh, een plan, want iedereen uh, roept bedrijventerrein Ja, Maar er zit ook een heel mooi woonplan in. Jazeker, uh, ik bedoel het terrein Noord, dat hebben we met name gedaan, omdat we de bestemmingsplan neergezet hebben. Wij oriënteren ons nu met uh, de ondernemers, dat zijn, u weet, zo'n 77 ondernemers die er lid van zijn. Wij oriënteren ons uh, wat wij de komende tijd willen gaan doen. We gaan natuurlijk het, uh, de ontwikkeling van bestemmingsplan vormen, uh, volgen, maar er zitten natuurlijk nogal wat bedrijfstakken uh, in ja. Noord, waarvan we zeggen, ja, die moeten ook hun stem laten horen op gemeentelijk niveau, en dat gebeurt nog te weinig. Ik heb net... Uh, ik heb net even, even iets huizen? gehoord, over wat als we hier over, Zalford, over het bedrijfsleven praten, praten we in 9 van de 10 gevallen over de toeristische economische impuls. Maar we praten over 8, 39 procent van de werkgelegenheid. Volgens mij is er daar nog 60 procent over. En die zit voor een belangrijk deel ook daar in Noord. Ja, vandaar die andere economische visie. Maar dat, uh, dat is een soort van ingebed in het totale gebied. Um, dat wonen, is dat belangrijk ook voor jullie vereniging? Ja, dat vind ik wel. Ik vind wonen ook. Dat, kijk, wonen is belangrijk. En dan niet scheef wonen, maar echt wonen. Nee. Exact. Nee, maar wonen is belangrijk voor Zalford. Als je kijkt naar wat nodig is als sociale woningbouw. Ik hoorde juist iets aan die met de VVD-jongens te praten. Van het is niet zo nodig sociale woningbouw. Ja, in mijn overleg met de gemeente, met het huidige medebestuur. Mede heb ik de indruk dat er echt een stevige stap gemaakt moet worden. Met betrekking tot sociale woningbouw. En eh, ook voor alleenstaande, starters enzovoorts. Dus daar ga ik vanuit dat dat nodig is. En dat vind ik. Ik ben zelf een oud uh, bewoner van, uh, van Nieuw-Noord. Het is u, de grootste wijk van, uh, van ja, Zandvoort. Is... Het ziet er op het ogenblik niet uit voor bepaalde delen. Ja. En nu willen de mensen echt met elkaar er wat moois van maken. Nou jongens, laten we die kal schrijven. Ik wil even met je terug naar uh, het moment dat uh, de grond werd aangekocht destijds door Rijnland. Om daar een waterzuivering uh, te gaan bouwen. Dat is een hele tijd geleden. <lacht> Ik heb dat contract gezien en daarin uh, werd gesproken dat de gemeente Zandvoort de grond zou verkopen voor één gulden. En op het moment dat het niet meer nodig zou zijn voor de waterzuivering, dan kan de gemeente dat terugkopen voor een gevuld. Nou, en denk, er is wat fout gegaan in het project. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ken dat verhaal ook. Maar jij bent van genoot gebouwd, het is Ja. antwoord. Ik denk dat als je nog eens even dat allemaal ja. terug zou halen, dan denk ik dat er een aantal mensen hier in zalvoort met rode oortjes zitten. Want we hebben kansen laten liggen in het verleden. Want als je nu weet dat de grond nu door Rijnland verkocht wordt aan een projectontwikkelaar voor een paar miljoen. Ja. We, praten, we praten daar over 30.000 vierkante meter. Hè? En de ja. aankoop is, en dat is niet geheim... dat is zo'n 150 euro per vierkante meter. Kun je nagaan wat daar voor een bedrag ligt. Ja. Daar hebben achtereenvolgende colleges... naar mijn gevoel uh, te weinig aan gedaan... Om die deal te maken. Of niet gedurfd. Of, maar nu. Of vergeten zijn. Nou, ja, ik, weet, het, ik heb, ik, ik heb de analyse nooit gezien. Ja, dus maar, maar ik heb ja. het wel over gehoord. Het ja. zijn natuurlijk overheidsinstanties. En op het moment dat het gedaan wordt in een contract. He, wordt voor een gulden wordt het verkocht. Ja. En op het moment dat het niet meer nodig is dan kan de gemeente dat terugkopen. Ja. Is het verhaal dat uh, de gemeente Zandvoort te laat gereageerd zou hebben op een brief waarin een eis werd gesteld. Een dat verhaal heb ik ook gehoord. Nou, ik heb het niet staan voor, maar ik heb het gehoord. Ja. In mijn opinie ja. is het dus wel zo dat de Rijnland had ervan uit kunnen gaan dat de gemeente Zandwoord altijd terug wil hebben. Ja, maar als ik naar Rijnland geweest was, hè? Ja. even een interruptie, ik ben naar Rijnland geweest. Ja. Ik had die overeenkomst. En er staan een ja. guldetje in. Ja. En er staan een termijn in. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je vrijland zeggen, ik ga even zeggen, jongens, pas op, die termijn loopt af. Of, ik of je zegt, uh, ik hou die vijf handjes voor mijn ja. oogjes, want straks krijg ik daar een hele hoop geld voor. Ja, maar het probleem is... Dan mag je ook... zo, zo gek denken soms? Het ja. probleem <laughs> <Die> is dus <laughs> dat, dat Rijnland... Tevallen. Rijnland is natuurlijk wel een overheidsorganisatie ja. en de ja. gemeente Santoroot is ook een overheidsorganisatie. Ja, dat zijn we samen dus over eens. Dus daar had op een andere manier op elkaar gereageerd die, worden. Er zijn dingen niet goed gegaan, daar zijn we het volstrekt over eens. Maar dat is jaren geleden al gedaan. Ja. En ik, ik, nogmaals, ik, ik ken de historie niet, maar het verhaal ken ik wel. Ja. Ik nou denk nou zelfs als het zover de rechter zou komen, dat er nog een uh, grote kans voor slagen zou zijn. Ik ja, denk dat, ja, dat het uh, de dat dat oh. zover niet komt. Nee, ik denk Moet het ook niet. niet? Nee, nee, uh, nee, dit nee, dit nee, is uh, die en uh, <laughs> we moeten richting de voorkant kijken. Exact. Uh, men had in die tijd misschien beter op moeten letten. Ben ik een beetje een score, maar uh, nu uh, is het bestemmingsplan daar. Ja hoor. Hoe uh, doe je dat? Want er ligt natuurlijk een mooi uh, stuk grond. Ja. En nou is er een bedrijf en dat zit aan de kant die verplaatst moet worden of die wil uh, in. Ja. Kom, wordt dat uh, uh, per bedrijf besproken of moet men inschrijven? Ja, het is zo dus dat uh, er komt 30.000 vierkante meter hè, langs spoorlijn. Ja. En de bedoeling is dat dat echt een, een beetje duinrelief krijgt. Hè? Er komt een bedrijf in, maar het moet ook smoel krijgen in de zin van het moet een goede uitstraling hebben. Hè? Je ziet ook, er zijn uh, tekeningen beschikbaar gesteld door de gemeente, dat er om het hele gebeuren heen. Langs de spoorlijn. Ook langs de spoorlijn. Ook paden komen, weet je wel. Maar een beetje in, het, in een duinrelief. Die vierkante meter, die gaat geëxporteerd worden. Daar moeten die bedrijven komen, als het even kan. Daar is een inschrijving voor geweest, aanvankelijk. Dat is al een half jaar geleden gebeurd. Er is een presentatie geweest van de potentiële ontwikkelaar. Het is geweest in het paviljoen. Het was hartstikke druk. Mm -hmm. druk. Dus er was nogal wat belangstelling voor. Maar ja, er konden geen zaken gedaan worden. Wat a... Uh, de groei moest aangekocht worden door die projectontwikkelaar. De mensen die wilden ontwikkelen, die moesten natuurlijk weten. Ja, wat gaan we dat kosten? Kortom, er waren dus allerlei vragen over. Prima, maar in beginsel komen ze aanmelden. Mm -hmm. Dat is gebeurd. Maar toen gebeurde er wat. En dat heeft bij het bestemmingsplan heel centraal gestaan. Toen constateerden we met elkaar, dat constateerden wij ook als, uh, als vereniging, dat er natuurlijk uh, daar een, uh, een 38 in de Curie-driehoek. Daar liggen 38 percelen. Uh, of of 35 percelen met voor, 28 eigenaren. Voor de duidelijkheid, de curie is als je uh, bij de brandweer doorrijdt, de eerste links. Nee, ik zal, nee, ik zal het zo doen. Nee, Ik zou zeggen, ja. je weet, iedereen kent de Cordex. Ja. Ja. En de Wereldwinkel die daar ook zit. Misschien wil ja. ik daar ook straks ja. wat over zeggen. En achter die Cordex. Daar zit die hele kut driehoek. Als je dat doortrekt. Daar staan uh, uh, uh, een aantal loodsen. Ja, School zit daar, kroon zit daar. Oh, ja, er zitten dus daar zitten. Dat is een beetje de hoek. 28 uh, eigenaren ja. en 36 uh, bedrijven. Bedrijf. Nou, en wat hebben we nou met elkaar geconstateerd? Dat hebben wij geconstateerd, had de gemeente ook geconstateerd. En uh, wij hebben toen altijd de gemeente gezegd, joh, dan moeten jullie wat te doen. In het begin al, was vier, drieënhalf jaar geleden. En toen zei, zo was de situatie toen in de gemeente Zalfvoort. Toen zei de wethouder van Financiën, ja joh, al zouden we dat willen. Maar we hebben geen geld in de portemonnee. He? Aan drie, vier jaar geleden stond de situatie er slecht voor. Hij zegt, het staat weliswaar ook in, het, in een structuurplan. Maar we hebben geen poen, dus wat moeten we daarmee doen? Al tijdens de procedure hebben wij ook met die... Mensen gesproken die daar wonen, die kunnen er niet op. En ze zeggen: Jongens, het ziet er niet uit, joh. En die, al die lozen zouden niet wat vernieuwen willen. En er zijn de mensen die zeggen: Nou, ik zit er naar mijn zin. Maar ja. er zijn er ook die ja. zeggen: Nou, het is voor mij best interessant om eventueel verkassen naar een nieuw terrein. Dat hebben wij tegen de gemeente gezegd. Hebben de gemeente gezegd: luister, op zijn minst moeten wij met elkaar nagaan. Of wij die ondernemers daar weg kunnen krijgen. Want als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk een fantastisch terrein wat je kunt bebouwen of voor woningbouw en zo. Ja, ja. Want daar hadden we al over gesproken met een ondernemer die daar wel wil gaan bouwen. Maar het belangrijkste is natuurlijk die mensen die daar wonen, op die daar die die bedrijven hebben. Die bedrijf, ja. En die hebben we allemaal bij elkaar gehad. Toen hebben we gezegd jongens, jullie motten niks de komende jaren. Nee. Maar we zijn bezig met een bestemmingsplan. En wat ons betreft, wat jullie bestuur betreft, en ze zijn allemaal lid van onze vereniging. Ga nou eens met elkaar na of je misschien straks kunt verhuizen, hier vandaan, van de Curie Driehoek, naar, uh, naar de spoorkant. En dat gaan we naar de uh, Ik zeg, en luister, als er vijf of tien zeggen we doen het niet, dan is de haalbaarheid van een totale omvorming is minimaal. Maar, dus we moeten dat met elkaar doen. En allemaal hebben ze zijn akkoord gegaan met de mogelijkheid om dat te onderzoeken. Dat onderzoek is nu gestart. En dat heeft twee elementen. Eén, ik heb het ook geschreven aan de mensen die daar wonen. Mm -hmm. uh, eerst wordt er door een onafhankelijke makelaar nagegaan... wat de, de gevelwaarde is van die panden. Ja. Dat. We moeten weten, hey, wat kost dat nou allemaal zo'n beetje? Wat heeft het allemaal zo'n beetje gekost? En B... Wat kost het als je naar een nieuw terrein gaat? Want het is een nieuw terrein. Dat ziet er allemaal moderner uit. Ja, en als je naar iemand toe gaat die, ik noem maar zoiets, een loods heeft van anderhalf ton. En die hoort even laten ja, eenzelfde loods moet er straks drie ton voor betalen. Ja, jongens. Dan dat, kan je kiezen. Dat, dan, dan, hoef je, dan hoef je helemaal geen waarzegger voor te zijn. Dat, dat, nee. dat, dat, dat lukt niet. Toch? Ja. Dus wat we nu gedaan hebben. De gemeente heeft samen met een ontwikkelaar de hele zaak getaxeerd. Wij weten dus grofweg... Wat die panden daar waard zijn. En we, gaan nu, we zijn nu bezig met de ontwikkelaar aan de spoorlijn na te gaan. Wat, wat, wat moeten wij gaan betalen om hier te komen met die bedrijven? Stel je een loodsep van zoveel vierkante meter. Wat kost zo'n loods daar? Als we dat weten... Dan gaan we natuurlijk met partijen om de tafel zitten, jongens. Wat is nou redelijk? Kijk, dat die mensen een behoorlijke prijs willen hebben voor hun bezit daar. Dat lijkt me een ABC. Dat is duidelijk. Maar het, tegelijkertijd weten we ook, en dat weten de mensen ook. Als je nu een bloot hebt van, ik noem eens iets, voor 200, uh, 200.000 euro. En je moet straks voor dezelfde dingen 400 vier, vier, vier, vier, betalen. Ja, jongens, dat is een mission impossible. Maar wij hebben de verwachten dat wij een heel eind kunnen komen. Wat gebeurt er als dat uh, de, de helft zegt van, nou, dat hoeven maar niet. Ja, nou dat, dan, dan vrees ik een scenario. dat de ontwikkelaar. want de ontwikkelaar die dat gebied wat vrijkomt. Hè, dat is ja. 10.000 vierkante meter, ja. wil gaan ontwikkelen. daar hebben we een, een, een goede partij voor, Tunnersen. je mag de naam wel weten. die wil daar in de vrije sector woningen bouwen. zodat het mooi één groot geheel wordt. Maar die zegt, ja, als ik er maar. Want ik kan daar zo'n 45 woningen kwijt. Ja, als ik er maar 25 of 30 kwijt ben, dan zit ik toch met hele vervelende gaten in ja. dat gebied. Dan denk ik dat dat plan tot mislukking is gedoemd. Dan uh, ja. zou het bedrijf Vrij Noord aan de spoorlijnkant uh, gemoderniseerd worden, ja, bruggemaakt worden. Ook voor een deel ingevuld. En de hoek blijft de hoek. En dat blijft de hoek. En dat zou eeuwig zijn. Zo cijfers zal verdood. Ja, dat zou, dat, want als dat helemaal blijft zitten. Ja, dat jongens, dan, dan, dan, dan, dan, het is een rotzooi hier en daar. Ja, dan verandert dat niet meer. Dan heb je kans dat te lopen. Is maar daar gaan we de komende uh, maanden mee aan de gang. Is, is, is daar ook een, een, een taak weggelegd voor de gemeente? Om Ja dat zeker. Te doen? Wij hebben gezegd luister de, het is de ondernemer wel wat waard. Om wat meer te bieden begrijp je. Maar we hebben ook tot de gemeente gezegd moet jullie heel wat waard zijn. Om die wijk daar een upgrading te geven. Hè? De provincie heeft ook bepaalde volsjes. Om daar ja. wat geld te stoppen. Dus alles wordt nu op een rijtje gezet. Om te kijken wat kunnen we met elkaar boven tafel halen. En vervolgens gaan er individuele gesprekken plaatsvinden. Met die ondernemers. Met het oog. Als het even kan naar naartoe te gaan. Ja, het wordt een recht spannende tijd voor Zandvoort en Even door. Nou, als het doorgaat, je hebt de tekeningen gezien. Jo, het ziet eruit, het is een plaatje dan. Kijk, wat ik weet van mensen die er zitten in die, in die loods, en die ken een aantal, ken ik, ja. ken ik heel goed. Die zitten dus precies in die curiehoek waar je het nou over heb. Ja, ja. Het gaat hun erom dat zij hebben zoveel vierkante meter in die loods. voor opslag en voor dingen ja. die, die ze daar doen. Ja. En het enige wat zij willen is hetzelfde aantal vierkante meters. Daar vinden tegen, we elkaar Tegen een normale prijs. Ja. En Daar vinden we elkaar in, vind ik ook. Als je nu uh, 200 vierkante meter hebt, dan moet je straks ook 200 vierkante meter kunnen krijgen. Ja. En die optie, die claim, die hebben wij dus al neergelegd bij de prikkelvergelaars. We hebben gezegd, dat nieuwe terrein, dan moet je voor 10.000 vierkante uh, 10 meter rekening houden. Die is al met, Die hebben wij al okay. neergelegd. En dat zit ook in die overeenkomst. Okay. Dat die met prioriteit die mensen dan daar geplaatst kunnen worden. Kijk, als je die uitspraak namelijk niet hebt, ja, dan, dan, dan, dan ben je echt luchtfietsen. Uh, dan is nee, vrij in vrij die in die overeenkomst ja. staat dat wij gedurende een x-periode... Met voorrang de mensen uit de Curie driehoek daar kunnen plaatsen. Wanneer mag verwacht... je daar uh, uh, uitspraken over? Nou, wanneer ik Ik denk dat, uh, kijk, als die, uh, die, uh, die, makelaars die die hier aan expert. het werk, dat duurt nog twee, drie weken, denk ik. De ondernemer die moet gaan onderhandelen, is er in het beginsel klaar voor. We moeten even weten wat met de prijzen gaat gebeuren. Ik schat in, het is nu uh, midden november. Ik schat dat we half december uh, aan de bak kunnen. Ja, want wat ik wilde vragen. Ik heb toen die folder gedownload die uh, liet zien hoe die woningen, bissen die ja. bedrijfswoningen en, en, en loodsen eruit zouden gaan zien. Ja. He, met beneden opslag en boven uh, eventueel ja. wonen. Daar kon je u op inschrijven. Ja. Maar dat is dus niet voor het hele terrein. Dat is een gedeelte en dat uh, is een claim exact. voor die loodsen die er nu nog staan en die exact. plaats staan. Ja, dat wordt geclaimd. Als je de 30.000, vierkante meter hebt, dan zitten er natuurlijk ook bedrijven met een hoge categorie, een categorische waarde, weet je wel. Ja. Dan mag je niet vlakbij wonen. Dus je moet het terrein natuurlijk wel zodanig inrichten maar, dat je wel mogelijk mensen erbij kunt. Dat is al uh, uh, in het plan ingetreerd. Dat ligt nu echt dus wat dat betreft is het. De taalig... rolvoorwaarden voorwaarden zijn aanwezig. Oké, okay. nou, Hans, ontzettend bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Um, het komt zeker nog een keer terug als het echt een, een, een, de gesprekken geweest zijn, de financiën bekend zijn, dan zou ik er graag weer even bij praten. Uitstekend, ik hoop dat we het dan met elkaar kunnen zeggen: Santwoord, we zijn met elkaar op de goede weg. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Okay. We luisterden naar het uh, nummer Mama Mia van, uh, van ABBA. Een nummer wat we al heel lang niet meer gehoord hebben. Ja. En aan tafel is inmiddels aangeschoven de winnaar van het jaar 2017 van de ondernemer van het jaar. En dat is in dit geval Tasty Corner. Nou, welkom in, in de uitzending. Um, hoe, hoe was je naam? Uh, Islam Shaban. Islam Shaban. Die zit daar over ons. Ja. <laughs> en um, had je dat verwacht dat je zou winnen? Uh... Eerlijk te zijn, we waren hartstikke blij dat deze koner genomineerd was. Maar ja, nu hebben we ook uh, nog de naam van de beste onderneming. Dus uh, dat is uh, voor ons een bluim op ons werk van de afgelopen jaren. En uh, zijn uh, die in zonde voor nood uh, voor alle ersten wij ook genomineerd. Dus uh, en nu hebben we ook de beste onderneming. Dus hebben we in principe twee een naam. want we winnen gewoon de ergste onderneming van Zandvoort Noord en ook de beste onderneming van het jaar. Uh, had ik verwacht? Ja, ik had het wel verwacht, want we hebben de laatste jaren hebben we heel hard voor gewerkt en uh, ik was uitgenodigd uh, uh, vorig jaar als ondernemer en. Uh, toen zat ik helemaal achter hmm. en uh, toen zat ik gewoon met mezelf even over te hebben en over te praten. En uh, waarom sta ik eigenlijk helemaal niet voor? En ik heb, de, ik heb een hele mooie zaak en uh, hebben we met z'n allen, met mijn collega's samen, mijn commiejoor, heel hard ervoor gewerkt. Om uh, meer leven in de zaak te geven, want dat hoor je gewoon van iedereen: dat het was gewoon een uh, dode hoek. Het was helemaal niks. Eigenlijk was een kale snackbar. Ja, uh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want daar was ik niet bij. Dus ik, ik ben ook niet echt een Zandenvoorter die ook lang in Zandenvoort gewoond. Maar uh, dat worden gewoon allemaal. Uh, ja, het is ooit begonnen daar met, uh, met de Mickey's Nix. Ja, ja oh, heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, ja. Dat, dat, dat is ook zo, en wat jij zegt, er zat ook een cafeetje, maar ook daar uh, zit, zit verandering in. Hoe lang zitten jullie in, in Noord? Uh, 5 januari 2015 was voor ons de eerste dag. Oké, okay, dus, dus uh, 5 januari 2018, dan is het drie jaar. Ja, ja, ja. ja, bijna drie jaar. In die tijd uh, ben je van beginneling naar ondernemer van het jaar uh, opgeklommen. Uh, van een snackbar zijn jullie ook een beetje uh, richting sociale werkers gegaan? Uh, en, en, en dan bedoel ik maaltijden ongeveer? Ja, we hebben een, uh, onze speciale maaltijden uh, helemaal aan het begin allemaal begonnen met uh, Blusbund. We hebben voor Blusbund gekookt ja. en uh, we hebben gewoon een paar uh, leuke dagen voor hen gemaakt om bij hun eigen keuken daar maaltijden, te maken en uh, uiteindelijk hebben we gewoon met begonnen in onze zaak om maaltijden te reserveren en het is niet duidelijk op onze menukaarten want dit is eigenlijk met reserveren en eerlijk te zeggen het is bij ons ook het is meer uh, tussen ons en tussen de klanten praat je gewoon met elkaar over van alles. Dus als je bijvoorbeeld, dan kom je met je gezin naar ons toe en ga je zeggen oh ik heb een, uh, vanavond een geweest of ik, heb ik dit, dan zou ik gewoon gelijk zeggen oké okay, luister, ik heb wel een menukaart van 192 artikelen, maar ik wil graag gewoon voor jou wat anders maken. Zo gaat het eigenlijk ons uh, om en het is uh, meer en reclame tussen ons en tussen onze klanten. Van de andere kant, ik ben hartstikke blij dat ik ook niet in de dorp zit, dat ik in de wijk zit. Want in de wijk zit ik gewoon met echte Zandervoerder die de hele jaar bij ons langskomt. En niet alleen met toeristen? Ja, toeristen is ook hartstikke leuk voor de business en voor de zaak. Maar op dit moment is het niks is dan heb ik ook dat gevoel, ja, ik moet gewoon de drukte hebben. Ik heb de drukte nodig eigenlijk in de zaak. Dus uh, het is ook bekend in de zaak bij ons dat klanten komen te binnen en dan noem je hem gewoon met je eigen naam en dat is gewoon leuk. Dan voel je gewoon thuis. Het, het contact is goed. Tuurlijk. tuurlijk ah, ja, het, het is, is, belangrijk. is wel een uh, zaak in de grootste wijk van Zandvoort. Er ja, zijn heel klopt. veel inwoners. Ja, klopt. Want in het begin helemaal, voordat ik de zaak kocht... ...had ik uh, eigenlijk bij uh, Minta geïnformeerd... ...hoeveel bewoners woonden hier... ...en uh, ja. wat voor soort woning eigenlijk. En uh, daar woont bijna 7.000 bewoners achter ons. En van de andere kant van de woont bijna 3.000. Dus ja, hebben we gewoon 10.000 uh, mensen daar. Ja. Dus ja, het is hartstikke leuk voor de business. En gelukkig op dit moment, sinds dat we begonnen met bezorgen... Komen wel ook hier vaak, dus heb ik ook vaste klanten hier in uh, een dorp en uh, hier in de middag. Je rijdt ook een dorp in met. Ja, tuurlijk. Wij rijden gewoon helemaal tot uh, Bentveld. Ja, met een scootertje ben je tegenwoordig in drie ja, minuten ja. in het dorp. Ja. Denk, denk, ik vind het wel grappig, want er is weer een zaakje bijgekomen met ook wat scootertjes. En uh, je ziet ze zo heen en weer crossen. De ja, door, ja, een door. Ja, drum. klopt, klopt. klopt. Is, dat, is dat booming business, dat uh, thuis bezorgen? Uh, het is hartstikke leuk like business. Uh, ik gun uh, hen wel. Ze zijn hartstikke duur. Maar, uh, dat kan je je gewoon voorstellen, zo'n hele kleine leuke idee, kom je gewoon van de rijkste mensen van de wereld. Mm -hmm. En, uh, hij is... Op dit moment heel bekend dat iedereen bijna heeft gewoon zijn eigen app op uh, zijn mobieltelefoon telefoon. Ja. Dat makkelijker is. Ik zit gewoon lekker thuis en ik wil graag wat eten met mijn gezin en ga ik gelijk bestellen. Dus ja, het is gewoon leuk voor de business. Maar we zijn ook op plan om eigen app gewoon op dit moment. Uh, voor jullie zelf. Voor, ja, te ontwerpen en uh, dat zijn op dit moment mee bezig. Van Tasty Corner zelf, dat de mensen we gewoon weer en Corner app downloaden en dan kunnen we gelijk weer bestellen. En dan kan je dus direct zonder tussenkomst van... De, uh, Klopt, de huizen, want wij betalen ook bijna en 13% en ja, elke bestelling. Ja, commissie is ja, dus ja, het is... Dus ik vond dat een bijzonder hoge commissie. Ik heb dat uh, bekeken voor die zaken en ik nou, dat is toch wel aardig. Hij verdient het. Nou ja. Ik vind dat hij verdient dit. Hij, hij heeft het idee. Precies, ja. precies. En ze zijn hartstikke netjes, ze zijn hartstikke. Uh, ze zijn ook top. goed in, in jullie uh, promoties? Top. Voor top. alles eigenlijk. Want het begint op dit moment, uh, hij is maar begonnen met een paar zaken, maar het is op dit moment de, wereld, de, de wereldzaken. Ja, het is eigenlijk uh, België, Duitsland, Italië, overal is die uh, op dit moment. Je hebt het ook de thuisbezorgd. -kundel. Ja, Ja, ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> Onze, dat, dat, ja. dat, dat, dat komt er nog. Nee, dat mag best gezegd worden, maar het zou natuurlijk helemaal niet stom zijn. Uh, uh, uh, wat je zegt. Ik doe een eigen app, want je bent bekend en beroemd inmiddels in Zandvoort. Klopt. Dus waarom zou je dan een tussenpersoon nodig hebben? Ja, kijk, als ik zou gewoon zeggen, uh, als ik de half uh, van de klanten weer thuisbezorg op mijn app zit, dan betaal ik gewoon de 13 niet en wordt ook mijn zaak gewoon extra bekend. Ja. En Zandvoort ja. is gewoon een, uh, ja, het is een, een, een familiedorp eigenlijk. Ze dus iedereen ken elkaar hier en dat is wat ik leuk vind hier in, in Zandvoort. En we zijn hartstikke druk bezig op dit moment om heel veel dingen te veranderen in Zandvoort Noord. Dus bijvoorbeeld in het begin van dit jaar hadden we met onze lieve burgemeester en uh, wethouder over een markt. En we zijn nog steeds ermee bezig. En uh, hoop ik dat het uitkomt. Zou je een markt op het uh, plein willen hebben? Op het voel? plein, ja. ja. Ja, ja, ja. We hebben heel veel oudere mensen. Uh, het gaat niet alleen maar om uh, geld verdienen en een business. Maar het gaat mij om, ik zie heel veel oudere mensen die wel graag ook genieten van uh, een mooie dag. En in principe in het dorp heb je gewoon een markt die elke of woensdag staan. En vraag ik dan waarom hebben we dat ook niet in Noord bijvoorbeeld één dag in de week? Mm -hmm. En gewoon even apart, even wat anders. Niet alleen maar kleden en. Uh, nee, gewoon even wat anders. En hebben we gewoon de mensen voor. En dit zijn ook mensen van oud, ook Noord. Mm -hmm. Dus die willen ook graag in de markt staan. En bijvoorbeeld op Koningdag We willen ook mensen daar gewoon kunnen staan. <coughs> dat wij meer leven in... Uh... Ja, je, je vindt dat het, het gebeurt heel veel in het dorp. En waarom niet in Noord? Klopt. Ja. Klopt. Want in principe, de meeste zandwoorden die wonen ook... wonen in een, Noord. Ja, en wonen in ja. Noord. Ja, dat is en iedereen van oud Noord die gaat naar het dorp. Maar je ja, houdt rekening mee dat het dorp ook is niet zo groot is om ja. iedereen gewoon daar te accepteren want het is gewoon ook te druk dus dat willen we ook graag in Noord hebben en ik denk dat de heel veel mensen op dit moment me houden die, uh... Als je mij wil steunen dan kunnen we graag bij ons in de zaak en dan kunnen we gewoon met z'n allen in hand geven en dan kunnen we graag uh, hier wat voor doen. De okay, ondernemers die een idee hebben om iets in Noord uh, ja, uh, dat, te doen? Ja, het kunnen... is niet alleen maar voor ons, het is gewoon voor iedereen in Noord. Ja. Want het zou je gewoon ook, en de kinderen zou je ook meer uh, leven geven als we bijvoorbeeld een kinderfeestje gaan we gewoon organiseren, in, uh, ja, twee, drie keer per jaar bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook heel veel feestjes hier gebeurd. Die uh, krijgt gewoon elke ondernemer denk ik in het dorp krijgt gewoon een lijstje met de datum van ja, hier uh, heb ik in januari bijvoorbeeld een feestje in de Haltestraat. En heb ik een andere uh, maand, bijvoorbeeld in uh, de Blijn. Ja, maar waar we komen wij ook langs bij ons, maken we gewoon ook een feestje daar, maken gewoon ook maar meer leven daar. Er zijn heel veel uh, meer gebouwd, zijn ze op dit moment mee bezig. Dus dat willen we ook graag uh, zien. En er, ik denk... Uh... Er is heel lang uh, vroeger in, uh, een café gezeten, vlak bij, uh, bij jou. Ik geloof ja. dat het van uh, <coughs> Fréds e was dat destijds. Ja. Um, uh, hoe zie jij dat? Zou dat weer terug moeten komen, een café daar in de buurt? Maar dat is... Het zou hartstikke leuk zijn. Maar houd de rekening mee... Uh, uh, veiligheid is belangrijk dan mij en dan iedereen dus in principe op de momenten dat de vergunning hiervoor geregeld is kijk gewoon over van alles oké okay, ja. we hebben op dit moment een horecazaak die open om 12 uur en die gaat om 11 uur zijn de deur dicht en hebben we ook de vormer die is tot 8 uur bijvoorbeeld uh, wat zou je gewoon een vergunning geven geen vergunning geven tot 1 uur tot 12 uur en zou de ondernemer, die eigenaar van de café, zou dat accepteren. Want ja, in principe je kijkt gewoon van, uh, het is niet alleen maar oké, okay. ik ga een vergunning krijgen voor een café en dan ga ik een café openen. Maar ik heb ook een omzet nodig om mijn personeel te betalen, ja. om ja. Mij alles ja. te betalen, om mijn huur te betalen, om vaste last te betalen. En je moet klanten hebben. En je, precies, en je moet ook klanten hebben. En uh, bijvoorbeeld, wij verkopen geen alcohol, heel veel mensen denken dat het gaat over geloof. Het heeft niks met geloof te maken. Het heeft mij om meer... Ik wil graag eten verkopen. En ik ja. wil graag mensen die bij mij eten... Komen gewoon bij mij gezellig zitten. En komen gewoon alleen mee eten. Maar als ik zou gewoon in Noord alcohol verkopen, dan heb ik mensen die wel graag alcohol kopen en willen ze graag bij ons zitten, dan heb ik helemaal geen eters dan meer. Dan sla je om naar een café wil je. Precies, ja. precies. Want ja, dat, dat mis je daar. Ja, dat en dat dan is dan eigenlijk, dan, ja. Ja, het heeft niks met mijn geloof te maken, het heeft alleen maar gewoon met mijn veiligheid en met mijn zaak en ja, wat met wil? wat ik wel Graag. Ja. ja, en blikjes bier drinken de mensen in je, café, in je restaurant, dat, uh, daar heb je... Maar de, ik denk dat het de een keuze is, en ik hoor hier duidelijk de keuze dat uh, men kiest voor eten en niet voor drinken. Precies. En, en de reden is, is heel, uh, heel duidelijk. Klopt. Je bent nu ondernemer, want daar wil ik me terug. Ja. Ondernemer van het jaar is Antwerpen. De, de uh, drie categorieën, en uiteindelijk worden daar de winnaars van uh, nog een keer gewogen. Ja. Um, heb je daar bezoek voor gehad? Heel veel, heel ja? veel. Heel lieve mensen, echt omheen. En die hebben ze heel veel bloemetjes uh, gebracht, en heel veel le leuke dingen ja? ook bij ons gebracht. En ik wil graag ook een. Uh, uh, die mensen die hebben ze ons uh, hier uh, op Tasty Corner gestemd. Uh, mm -hmm. We zijn hartstikke blij met jullie en wij willen graag jullie allemaal uh, heel hartelijk bedanken. We zijn heel erg blij met de stemmen en het sterkte ons en uh, ook een, uh, het gevoel dat wij uh, goed doen. Onze plan is op dit moment om het goed te blijven doen en ons te verbeteren en daar waar het nodig mocht zijn. En ja, nogmaals, ons hartelijk dank en nog een hele fijne dag. Oké, hartelijk bedankt. En alle ondernemers die wat willen in Noord, die kunnen bij Islam terecht, bij Texiconen. Dus dat is ook weer een oproep. En ook in Noord mag er wel wat meer reuring komen, denk ik. Graag. Oké, okay, nou dan zijn wij er doorheen voor vandaag, Cor. agenda. Ja, de agenda daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor, maar ik noem ja. toch even twee dingen die eruit ja? gehaald kunnen worden. Morgen is natuurlijk de intocht van Sinterklaas. 12 uur. 12 uur en op 2 december is de babbelwagen in hotel Hoi. Faber. Dat, en dat is. Dat is zaken, uh, dat ja, dus om 8 uur 's avonds en uh, 5 euro entree. Ja, rest moeten we even vergeten, want we hebben er geen tijd meer voor. De techniek werd gedaan door jacques Joseph Duinmaier, de redactie door Gerry Rutte. De koffie was zelfbediening deze keer en de presentatie werd gedaan door Ben Zonneveld en Cor Draaier. En we bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, de thee en het water. En ik zou zeggen, prettig weekend en tot, tot volgende, volgende week. week. I know it's gonna end in fight. We're all set to drink the so whiskey meat. Straks C -F -M. Maar nu eerst het M